Landleven. Een hoorspel in zeven afleveringen. Geschreven door Frank Hertsen en Dick Walda. Vandaag het derde deel. Zo, oh, hier. Hier heb jij ook wat te vreten. Ben je toch nog op de wereld gekomen, hè? Mooi kalfje anders, niks van te zeggen. Ah, jammer voor die vier andere beesten. Kateraalkoorts. <lacht> ik krijg al de vibratie als ik gewoon een koorts heb. Maar dat krijg ik niet. Daar heb ik wat tegen. Dat is, dat is prima spul. Daar kan geen dokter tegenop. En dan het donder met die nieuwe weg. Ik denk dan wel dat hij er een slaatje uit kan slaan. Maar of dat lukt? Nee. Nee, die lui van de dienst, dat zijn geen scheutigen. Die moet ook bezuinigen. Je doet toch niks tegen dat soort. Dat is allemaal politiek. Zo. Nou, jij dit nog. Trouwens, die Nelly. Dat is ook een taaie rekenaar. Dat is een dijk van een vrouw. Nelly. Over vrouwen gesproken. Met Lies schijnt het hier al terecht te komen. En Hidde zit al aardig onder de plak als je het bijvraagt. Verdomd, ze wil een ijskast... Zometeen wordt het hier op Immermoed nog hartstikke mooi herren. Nou ja, de tijden veranderen. Misschien verandert er ook nog wel eens. Mooi, uitmesten maar. Daar gaat hij weer. Nou. Vos terugbellen jongen. Als het kan meteen zei maar hij. Maar zijn niet waarom? Nee. Goed. De vos Misschien heeft hij nieuws. Ja, dat was met Hidde hier. Ah, uh, goed dat je terugbelt. De brief is weg, Hidde. Ik heb er 250.000 van gemaakt. 250.000? Ja, maar, maar we hadden toch 125 afgesproken? Daar krijgen we problemen mee. Ach, wel, nee, ik weet toch wat ik doe. Ah, nou ja, goed. <laughs> Jij hebt meer met dat beltje gehakt. Ja, natuurlijk. Waarschuw me als je antwoord krijgt, hè? Ja. En doe niks op eigen houtje, man. Nee, nee, nee, nee, ik laat het verder aan jou over. Mooi, en tot kijk dan maar. Ja, tot ziens, hè? Dat zal mij benieuwen. Wat, jongen? Niks, moeder. Zaken. Hallo. Dag, Frank. Nou al uit school? Ja. ja, Frank. De wiskundeleraar was ziek, oma. En dus was deze jongen een uurtje vroeger. Mooi, want er is een heleboel te doen. Oom midden, ik ben met schoolreis volgende week. Schoolreis? U vond het toch goed? Nou, dan, dan, dan heb je daar wel een hele mooie tijd voor uitgezocht. Net nou het eerste gras van het land moet. Kunnen ze dat niet omzetten? Kom nou, dat is, al, dat is al een jaar geleden besproken. Waar gingen jullie ook weer heen, Frank? Naar nou, de Ardennen-oma. Oh ja. Kano-kamp. Ja. Maar uh, ik kom alleen een beetje geld tekort. Jij komt altijd geld tekort. Verdomme Frank, hoe, hoe, hoe moet dat nou? Ik kan touw dat werk toch niet laten doen? Dan vraagt u de buren toch om hulp? Van mijn leven niet. Nou ja, we praten er nog wel over. Ik uh, moet nou naar de stad, een boodschap doen. Wat voor boodschap, hidden? Zal u wel zien, moeder? Iets voor Lies. Ik ben binnen een uurtje of twee terug. Zo, mooi is dat. Als ik Hidde was, zou ik het wel weten. Hidde. Hij heeft een mooie mond met tanden. Hij moet zo langzamerhand als aan de vrouw. Als hij het handig aanpakt, kan hij zo met Anne naar het stadhuis. Anna Keveling. Ja, ja. Ik breng er af en toe wel eens een stukje wild. Ze is een beetje schuur voor me. Touw zegt, mag ik je fotograferen? Je hebt zo'n mooie breugelkop. als ja, al sla je me dood. Ik weet niet wat een breugelkop is. Misschien bedoelt ze beugelkop. Maar, maar ze zegt het lachend. Ja, en toch laat ze me niet binnen. Hidde. Hidde heeft nou Anna en Lies bij de hand. Niet gering, nee. Hij is speciaal voor die Lies naar de winkel gestapt. En heeft daar een ijskast gekocht. Ja. En ook nog eens een keer een koffiezetapparaat. Allemaal onzin. Goeiedag. Mijn naam is Verkerken. Hé, wie zegt u? Verkerken. Ik ben controleur van de Rijksdienst voor Milieuonderzoek. Ik moet uw sloot onderzoeken. Wat? Wat zullen we nou krijgen? Het binnen mijn sloten helemaal niet, man. U bent toch hier de govers? Ik niet. Ik ben Touw. Oh. Nou, eh, uh, goed, meneer Touw. Kunt u mij dan even de aanliggende sloten tonen? Dan kan ik een paar monsters nemen. Die man, dat, dat is toch niet nodig? Die sloten zijn puik in orde. Daar hebben we nog nooit last mee gehad. Ja, toch zou ik graag een paar monsters willen nemen. Hé, eh, monsters? Hoe, uh, hoe doet u dat dan? Ja. Een paar flesjes. Niks aan de hand, meneer Touw. Oh ja. Ja, als u dat dan zo graag wilde, nou, komt u dan maar mee. Meneer, meneer, zeg maar gewoon Touw. <laughs> als u het niet erg vindt, dan, dan laat ik u wel alleen opknappen. Ik ben niet zo snel meer, weet u, en ik heb nog meer te doen. Juist, yes, yes. uh, ja. Nou, dat is de Noordensloot, Ginder de Wester... en dan zo langs het bos bij Keveling. Nou mm -hmm. ja, ja, ik vind het verder wel niet. Ja, dat, dat denk ik ook wel. Nou, veel succes, hè. Vul die flesjes dan maar. Wat een onzin. Flauwe Ze bedenken ook telkens weer wat nieuws. Straks komen ze ook nog de play controleren. Nou ja, hij zoekt het maar uit. Voor mijn pardon dat iedereen... Je koffie? Ja, doe maar. Nee, ik niet meer. Ik heb nog. Oh, Jij wel? Mm -hmm. Zeg, Hidde heeft een ijskast gekocht. Ik mm. zag hem vanmiddag bij Gozens. Mm. Oh, had hij had wat? Maar erg vriendelijk was hij niet. Ik vind het ook zo rot hè, van zijn beesten. Ik had liever dat je je niet met Govers bemoeide. Dan gaan we weer. Ik heb het niet tegen jou. Ik zei gewoon dat ik het rot vond van zijn beesten. Dan had hij beter op moeten letten. Een goede boer ziet dat. Een goede boer is ook sociaal, vader. Dat heeft niks met onze verhoudingen met de goversen te maken. Nee, die hebben heel ergens anders mee te maken. Zeg, jij je hebt je trainingspak aan? Ga je trimmen? Ja, yeah. trimmen naar Flamke. Lekker afstandje. Hmm. <laughs> Over afstanden gesproken, hoe ver is het nou met jullie? Hmm? Zijn er al vooruitzichten? Je moet maar zo denken, vader, dat er eerst flink geoefend moet worden wil je succes hebben. Oefenen? Ik niet zo te vissen. Je zal wel zien. Nou, maar ik hoop nog altijd dat jij de knoop doorhakt. Ilko Ozinga is net Alexander de Grote, oh. moeder. Ik hak zelfs de zwaarste knopen door. Ja, yeah, ja. Yeah. Ik uh, loop met je mee. Wat, naar Famke? Nee, naar de keuken. Je doet het toch niet, hè, jongen? Wat? Nou, bij Famke en de familie. Heb je het tegen vader verteld? Nee, nee, nee wacht nou maar rustig af, hij komt het vroeg genoeg te weten. Nou, ik ga er vandoor. Tot straks, moeder. Ja, tot straks. Dag, mevrouw. Zeg jij maar gerust, Lies. We kennen elkaar toch al? Oh, dat is goed. Nou, oma is binnen, en al komt komt eraan, heeft hij gezegd. Hij zou op tijd hier zijn als u kwam. Nou, maar wachten we dan toch rustig op? Gaat uw gang. Goedemiddag, mevrouw Grovers. Hoe gaat het vandaag? Nou, niet zo erg goed geloof ik. Ach, wat is er aan de hand? Pijn. Het lijkt wel of mijn hele lijf in brand staat. Nou, dan is het maar goed dat ik hier kom werken. U moet u zelf wat ontzien. Oh, dat kan oma niet. Ze ploet het alles maar door. Frank, jongen. De kaboutertjes doen het niet voor me. En Hidde? Hidde is een man. En? Heeft een man dan geen hand aan zijn lijf? Die heeft het bedrijf. Begrijp ik wel, maar toch? Nou ja, laat maar. Alleen denk ik persoonlijk dat hij misschien wat beter af zou zijn in een verzorgingstehuis. Wat? Niks daarvan. Ik heb mijn hele leven op iemand moed gewoond. Daar krijgen ze me nog niet met zeven paarden vanaf. Ook niet met goede raad? Iemand de raad geven en te huis in te gaan is geen goede raad. Ik denk van wel. Nee. Nou, zal ik dan maar koffie zetten? Ja, dat is goed. En roep dan Tauw ook even binnen. Die heeft de hele dag nog niks gehad. Oh, oh, mijn heup. Blijft u nu maar zitten. Ik zorg er wel oh. voor. Oh, oh, oh, Dat is wat een nippertje. Kun je wel zeggen? Ja. Geef dat pak maar hier. Dit is, uh... Ja, dit is voor jou. Ja, kijk, ik, ik dacht zo, jij kan het toch niet met die percolator, uh, dus daarom. Het, het is een koffiezetapparaat. Je hebt het je meteen aangetrokken. Wat voor een apparaat? Ja, daar, daar kan je koffie mee zetten, moeder. Zo, zonder dat je wat hoeft te doen. En een mooie. Ja, dat mag ook wel voor die prijs. Nou, dan kunnen we het meteen gebruiken. Heb jij ergens filterzakjes? Wat? Oh ja, nou dat kon jij natuurlijk niet weten. Nou ja, ik neem ze morgen wel mee. Dan zetten we deze keer nog mijn koffie op de oude manier. Dat was altijd een goede manier. Ja, moeder, maar de tijden veranderen. Kan je wel zeggen, ja. En dat is nog niet alles. O, oh, jee. Oom Hidde heeft een gat in zijn hand. Oh nee. Jouw oom Hidde heeft helemaal geen gat in zijn hand. Ik wou dat ik zoveel geld had dat ik dat kon hebben. Nou, je had nog iets? Ja, ik heb een ijskast gekocht. Komt maandag. Een ijskast? Maar heet het dan toch. Was dat nou nodig? We hebben het altijd zonder gedaan. Was nee, altijd... Lies heeft hem nodig, Moe. Nou, nodig. N Niet goed? Ja, natuurlijk wel Hede. Dank je wel. Ja, het maakt het allemaal wat makkelijker voor je. Nou, voor mij ook. Wat bedoel je? Nou, dan kan ik mijn pilsje koud zetten en trouwens een borreltje. Heel <lacht> <Of ook. lacht> Ilko. Hi. Ah. Hey. Ik kan een vermoeide sporter hier even worden verzorgd Altijd. Altijd. Maar eerst Amadeus. Wie nee, is dat? Dat is dat bruine paard. Hij moet zaterdag draven om de gouden zweep. Oh. Wie rijdt hem? Jij? Nee, mijn vader zelf. Dat krijg ik nog niet voor elkaar. Waar is je vader? Achter. Je moeder? Die is weer eens de hort op. Ze is met notaris Feynoud naar een antiek peiling. Alweer die Feynoud? Ja, wat heb je toch tegen die man? Hij mag de notaris zijn. Maar ik vertrouw hem voor geen cent. Daar heb je geen enkel bewijs voor, Ilko. Dat is niets dan een vooroordeel. Ja, dat kan wel zijn. Maar ik heb wel een ander bewijs. En dat ben jij. Toen nou, Ilko, niet hier. nou, er kunnen mensen binnenkomen. Kom, ben je gek? Straks, ja. Oké. Okay. Ja. de hengst, houdt zich dan nog wel even in. Dat zou ik maar even doen, ja. Zeg, ik heb er trouwens nog eens over nagedacht. En? Ik denk dat ik maar eens een poging ga doen om met jouw vader onder vier ogen te gaan praten. Ik heb erg veel zin om hierheen te komen. Oh, Elko. Oh, ik wist het wel. Oh, er kunnen mensen komen. Heb je het je vader al verteld? Nee, dat niet. Wel aan mijn moeder. Je zult het toch moeten doen. Ja, gebeurt ook wel binnenkort. Oh, Elko. Het ben ik daar gelukkig mee. Kom mee. Koffie. Koffie. Ja, kom nou. Koffie. Ude, luister, luister, luister eens, man. Peter, ja. ik, ik, ik, ik, ik, ik was het helemaal vergeten. Wat? Nou, er, er was hier vanmorgen een kerel. Wat voor kerel? Ja, iets, iets van het milieu, Hij ja. had allemaal flesjes bij hem. Hij kwam jouw sloten controleren. Mijn sloten? Wat is er dan met mijn sloten? Uh, weet ik, het bos zei hij. En jij liet hem zijn gang gaan? Ja, wat moest ik anders? Je had hem het erf af moeten lazeren. Ik, hè? ja, ja. Hij, hij zag er behoorlijk stevig uit en hij had zo'n bewijs van, van de regering. Verdomme, touw vier glazen. Waarom heb je zelf die flesjes niet gevuld met het een of ander? Ja, maak het nou. Wat had ik er dan in moeten doen? Mijn ochtendwater soms? Ja, ja, ja nou, nou goed, we, we zullen wel zien hoe het uitpakt. Nou, kom, uh, touw, naar de stal. Uitmisten. eens hoe schoon dit water is, nog nooit van zijn levensdagen bevroren geweest. Komt uit een bron. Ja, ja, er zijn er nog twee in het land van Annekeveling. Ze zeggen dat het zakwater is van de wilde merk. Vroeger hebben we hier een pomp gehad. De ganzen weten het, smorgens vroeg drinken ze hier. Oms de beurt. Het is zo helder als glas mm. en lekker, lekker van smaak. Als mijn vrouw koppijn heeft, neem ik een slokje voor haar mee en weg is de pijn. Nou, nou ga ik even een kruik vullen voor de oude vrouw Govers. ...zou het eigenlijk op de markt moeten verkopen. Tauws wonderwater. <lacht> Zo, die klok hebben we. Hoeveel is die waard, Pieter? Doet het er wat toe? Dat is een heel mooi stuk. Jij trouwens ook. <tie> je ziet er prima uit. Ik gaf een lief ding als wat? ik... Wat uh, uh, we kunnen die klok later ophalen, Gonda. Moet je meteen terug naar huis? Nou, nee. nee. zoiets iets gaan drinken? Ik weet een prima restaurant hier vlak in de buurt. Kunnen we nog eventjes napraten? Als jij dat leuk vindt. Jij weet dat ik dat niet alleen leuk vind, ja. Gonda. Kom, laten ja. we gaan. Maar jij rijdt, hoor. Mm, ik rij, Natuurlijk rij ik. Mm. Ik zeg altijd maar zo, Gonda van Zalingen heeft toestand van paarden en antiek. ja. Zij weet wat rijden is. En ik ben antiek. Oh, nou, antiek. Je bent al vief genoeg, man. Ja, dacht ik ook. Hè, vief, hè. Dat dacht ik ook. Verrekte notaris met Gonda van Zalingen. Hij zal toch niet. Ach, wel, nee, de vos, Je ziet weer spoken. Bemoei je liever met je eigen zaken? Nou, nah, ik ga naar Keveling. Ah, de Vos. Wat kom jij doen? Ik kom even met je praten, Anna. Kan dat? Altijd. Kom binnen. Ja. Ga zitten. Koffie? Graag. Ja, om meteen met de deur in huis te vallen, Anna. Het gaat om die grond van jou. Soms heb ik het idee dat de hele wereld op mijn grond aast. O, vast niet. Maar fijnhout wel. Die krijgt het niet. Kan ik daarvoor op aan, Anna? En Ozinga? Moet u nog meer hebben dan hij al heeft. Oh, ik dacht van niet. Er is er maar één die jouw grond zou moeten hebben, Anna. Ja. Hidde. Hidde zit moeilijk. Nou, wie die kwestie met die Rijkswaterstaat... Wat bedoel je? Nou, oh, hij raakt een... Flink stuk grond kwijt uh, aan die nieuwe weg. En dan staat hij op de nominatie om opgedoekt te worden. Ja, hij had er weinig grond over om uh, zijn boeltje Randabel te houden. Hè? Daar heeft hij mij niets over verteld. Oh, nee, hij bijt liever zijn tong af. Luister de vos. Als het echt zover komt dat Hide dus zijn land kwijtraakt, mm. dan komen jullie met mij praten. Daar hoef je verder niet over in te zitten. je, Anna. We hebben een brief geschreven hè, met een tegenbod. Nou ja, als ze dat aanvaarden, dan zit hij op rozen. Als, ja. Zeker is het natuurlijk niet, maar wat moeten ze anders? Dat moet je niet aan mij vragen, de vos. Er gebeuren rare dingen in de wereld. Dat kan je zeggen, ja. Dat kan je wel zeggen. <lacht> Mevrouw Govers, wilt u hier even tekenen? Ja. Zo, alsjeblieft. Ja, ik dank u wel, plezier in voortelling. Dag Bijsterveld. Belangrijke post, mevrouw Govers. Voor Hidde. Hij had weer ruzie met Ozinga, hè? heb ik gehoord. Hidde mag hem niet. En u? Och mag je de ozing gaan nou eigenlijk niet? Daar praten we niet over. Allemachtig, vrouw Govers. Zo'n geheim zal het toch niet zijn? Over sommige dingen praat je niet. Die hou je voor je. Nou, dat weet ik nog niet zo net. Soms is het beter om er wel over te praten. En om een hoop ellende de wereld uit te helpen. Er zijn er maar een paar die het weten. Wat weten, vrouw Govers? Hé, hey, jesseslies, moet dat nou? Ik... Ik heb hem vroeger aardig gevonden. Wie? Wiebe. Wiebe Oosinga. En hij en mij. Ah, daar zit hem dus de kneep. Ach, het is al zo lang geleden. Ah, dat moet uh, Lies. Waar dat is mijn goed nou. Ah, hier. Ik ga er vandoor. Repetitie. Zo vroeg? Ja, het is verzet. Zeg, ik ben er vandoor, hè? Dag. Hidde. Hidde. Ach, hij had toch wel even die brief in kunnen kijken. Mannen, genoeg ophouden. Heer de je bent te laat. Ja, ja, ja, ja, maar ik ben er nou toch? Ja, je had er al moeten zijn. Alleen ambtenaren ben op tijd. Ja, is dat soms aan <lacht> mijn adres bedoeld? Al? Nee hoor. Nou. Ja, ja. Mooi. Mannen, we beginnen opnieuw. We waren bezig met dat stukje uit de West Side Story. Uh, ja, is dat dat heb ik ja. helemaal niet geoefend. Ja, moet ik dan echt altijd maar, maar goed, precies weer zeggen... Goed, goed, goed, ik zeggen... speel wel mee. Hij nou, heeft zeker ook... geen verhoging ja. gehad. Ja. Mannen, opgelet, opgelet, Het gaat in vieren. Eén. Twee. En een half. Ja. Leuk, touw, leuk. Mannen, opgelet. Opgelet, mannen. In vieren. Nogmaals. Eén. Twee. Drie. Vier. Ja, stop maar weer, mannen. Stop maar weer, stop maar. Zo gaat dat niet, hè? Zo wordt het echt nooit wat. Het is volkomen uit het ritme. Schuld die touw in de waar, kunnen we die niet touw wat, zeg je, wat zeg je, wat zeg je kunnen we touw niet wat anders laten ja, doen. Aan ja, de ja, fles uh... leggen. Ja, ja, ja, ja. spot jij maar met een oude man, waarom. Maar ik sloeg de bek als al toen jij nog niet geboren was. Je werd geslagen, bedoel je? Oh, ik ja. wil je ook wel een heks geven, hoor. Man, man, man, zo is het wel weer genoeg. Nog één keer. En touw, let nou op je ritme, hè? Op de vierde tel. Ik, geef, ik sla het toch voor je? He? nou nog een keer oké okay. opgelet 3 4 Tevallen, ben ik kan het altijd op Maakt helemaal ja, niks uit, maar we die tijd Die dirigent van ons, altijd moet hij mij hebben. Ach, touw. die man die kan het ook niet helpen. Hij probeert er nou eenmaal wat van te maken. Nee, hij probeert me altijd te kraken. Tau, touw, je kan ook geen maat houden. Hoor je dat dan zelf niet? Wat, wat, wat, wat? Ik kan heel goed maat houden. Ik weet precies hoe ver ik kan gaan. Hè? acht borrels. Waar <laughs> ja. blijft mijn vierde? Die krijg je van mij. Zeg, De Vos, ik heb nog altijd geen antwoord gekregen. Ach, dat komt, daar kan je op wachten. Ik wou anders dat die hufters allemaal een staart kregen. Hey Hidde, hoe bevalt ze? Wie bedoel je? Lies, wie anders? Dat gaat jou geen donder aan, hagen. Maak je niet kwaad, Hidden. Hij bedoelt er ja, toch niks no, mee. Ja, ja, ja, Met Lies ja. aan je zij kan je niks gebeuren. Nee, maar hoe lang moet ik nog om een borrel zitten leuren? <laughs> Kastelein en jonkie voor touw. Ik zeg, ik zeg, zal ik jullie eens een nieuwtje vertellen? Oh, een nieuwtje? Ja, ik was vanmiddag in de stad en je mag drie keer rijden... Als je weet wie je daar in de auto zou stappen. Geen idee, Sinterklaas in de kerstman. en zij van Van Zalingen. Wie kon daar? Ja, oh ja, het is niet waar, ja, zeg. Ja, ze stapten niet gewoon in, nee, ze droegen elkaar gewoon naar binnen. Als Piet Van Zalingen daarachter komt. Ja, dan krijgt ze met de karwats. Ja, want die, die Fijnhout is een linker, dat weet iedereen. Ah, maar te pakken krijgen ze hem niet, hoor. En hij is vrijgezel, wat kan hem gebeuren? Oh, een pak slaag van verzalingen, misschien. <tie> oh, ja. Ja, en, en, en. Ha, om midden. Zo Frank, nog op? Ja, ik heb op u gewacht. <tie> op mij? Ja, nog een paar dagen om midden en dan gaan we op schoolreis. En, en ik heb dat geld niet. Ach ja, dat is, dat is waar ook, ja. Nou goed, vooruit dan maar. Jij ja, ik kan het ook allemaal niet helpen, hè? Hier, geniet er maar van. Goh, dank u wel. Ja, nou kom, het is wel goed. Ga dan maar naar bed jij, hè. Ik ga er zelf ook in. Goeienacht, Frankie. Goeienacht, romiden. Slaap lekker. En nog bedankt, hoor. Zetten. Ben je al op, Hidde? Ja, moeder. Ik uh, ga even naar de beesten toe. Blijf maar lekker liggen. Ik red het wel. Ik was het vergeten, Hidde. Wat dan? Er staat een brief voor je op de schoorsteen. Van het Rijk. Van moeder. dat zeg je nou pas? Ja, ik, ik, ik was het vergeten, jongen. Wel, edele heer Govers. De leugenaars. Wij kunnen u gezien de onteigening van uw grond, de be... 140.000, zijn ze nou verdomme helemaal, de smeerlappen. Wat zeg je, hier? Afleggers, uitzuigers. Jonge, jongen toch. Ik zal ze verdomme nog eens even vertellen die ze voor zich hebben steeds ze ze nou helemaal. 140.000, ja ik ben er op mijn achterhand gevallen. Meteen even de vos opbellen. Even kijken of hij er wat aan kan doen. Nou, oh, maar helemaal. Nou, kom op, jongen, pak op. Die slaapt zeker nog. Ja, maar wat is er nou toch allemaal? Rijkswaterstaat moe. Ze willen me afschepen. Ik raak een stuk land kwijt. Land kwijt? Hoe kan dat nou, heden? Hoe dat kan? Dat zal ik je eens even vertellen. Omdat ze zo nodig een nieuwe weg moeten aanleggen voor die auto's niet zomaar. Oh ja, moeder, dat kan tegenwoordig zomaar. Gewoon even een handtekening zetten en het is gebeurd. Maar mij krijgen ze niet zo makkelijk in een hoek. Heer de Govers knok terug. En, en, en hoe moet dat dan? Ja, als ik het land kwijtraak moet, dan, dan ben ik niet meer rendabel. Maar Anna wou je toch land? Anna heeft land, ja. Maar als ze verkoopt aan de notaris of aan, of aan Ozinga... Dat doet Anna niet, zo is ze niet. Ja, weet ik veel wat Anna wel of niet doet, moeder. Als ze eenmaal geld ruiken... Nee. Niet Anna Keverling. Zij niet. Goedemorgen. Bent u misschien meneer Govers? Hidde Govers. Uh -huh. Die staat voor u. Tja, uh, meneer Govers. Oh, uh, Verkerken is de naam. Rijksdienst voor Milieuonderzoek. Ik was in de gelegenheid uw sloot te onderzoeken. Oh, dat bent u? U bent die vent die met flesjes in mijn sloot heeft zitten vissen. Uw slooten, meneer Govers? Weet je wat jij je... moet doen, man? Jij moet als de donder zorgen dat je van mijn erf komt. Maar als je dat niet gauw doet, dan ga ik mijn sloot eens controleren. Met jouw kop erin. Heb je dat goed begrepen? Niemand van jullie heeft het recht om op mijn land te komen. Maar uw slooten zijn verzuurd. En maar opgesloten, Je bent zelf verzuurd, kerel. Wegwezen. Meneer Govers, hou u toch rustig. Ik verzeker u... Weg! Opgedonderd! Laat met jullie soort hier nooit meer zien. U hoort nog van ons, meneer Govers. Blaas erop, man! U hoort nog van ons, dat verzeker ik u. Nou, Anna. En toen smeet hij hem zo het erf af. <laughs> hij kan wel kwaad worden, hoor, oom Goede Goeie genade. Hij kan ook erg aardig zijn. Ja, dat weet ik. Ik heb geld van hem gekregen voor mijn schoolreis naar de Ardennen. Zo. Anders had ik niet gekund. Zie je nou wel? Dat is de andere kant. En voor Lies is hij ook aardig. Zo? Ja, hij heeft een ijskast gekocht en een koffiezetapparaat. Het te pareren, hè? Is hij erg aardig voor? Uh, nou ja, gewoon aardig. Dan moet ik het dan eens met Hit over hebben. Hij is niet verliefd op haar, hoor. Echt niet. Hij is toch met... Uh... Ja, dat dacht ik ook, ja. Nou dan. Gaat jou verder niet aan, Frank? Als Hidde denkt dat je alleen met aardig te zijn een kans maakt op een stuk grond... Wel, nou, nee. Zo is Hidde niet. Dat hoop ik, Frank. Ik hoop het van harte. Hidden. Ik hoor dat je vanochtend uh, iemand het erf hebt afgesmeten. Mm. Ik heb hem met geen vinger aangeraakt. Oh. Maar vreemden komen niet op mijn erf. En helemaal niet dat soort achterbakse kerels. Ja, ik, uh, ik kon het niet helpen. ik kon hem gewoon de vorige keer niet tegenhouden. Ja, dat, dat, dat weet ik. Maar je had hem toch kunnen zeggen dat hij zich op verboden terrein bevond. Hij deed toch gewoon zijn werk? Ja, dat doe ik ook. Maar daarom ga ik nog niet bij iemand in de keuken loeren. Wat is moe? Die rust. Ze heeft veel pijn. Hidde, het zou veel beter zijn als... Lies, dat beslis ik niet. Dat moet ze zelf zeggen. Je zou toch kunnen helpen? Ja, Ik, ik heb het geprobeerd, maar ze wil het niet. Nou, ja. dan uh, ga ik maar, hè. Dan ga ik maar weer verder. Mm. Bedankt voor de koffie, Lies. <laughs> Zie je, trouw. Tot morgen. Dag, touw. Hidde. Je hebt ook problemen met Rijkswaterstaat, hè? O, oh, uh, daar kom ik wel overheen. Dat hoop ik voor je. Als ik helpen kan? Nee, nee, maar... Het is wel aardig dat je het aanbiedt. Luister, Hedde. Ik heb een paar centen op de bank. Na mijn scheiding is dat goed geregeld. Ik had mijn delen in het schip van een Nee, voer... Lies, ik zeg nee. Ik moet het zelf zien te rooien. En de vos zegt dat het kan. Ze zullen betalen. En goed ook. Nou, goed. Zoals je wilt. Ach. Luister nou eens, Lies. Luister. Ik, ik vind je een lieve meid. Je doet het best. Je hebt een paar goede handen aan je lijf. Maar een govers pakt geen geld aan. Wij willen geen liefdadigheid. Dan moet je niet overdrijven, Hede. Nee, neem die niet kwalijk. Zo, zo bedoel ik het natuurlijk niet. Houd maar in gedachten, hè? Als ze me zoeken, ik ben het onkruid aan het spuiten. Hm? Je hebt het gelezen, hè? Wat doen we eraan, de Vos? Ja, 140.000, hè? Het had meer kunnen zijn. Nee, het moet meer zijn. Ik denk niet dat we dat voor elkaar krijgen, Ede. Ze weten precies hoe ver ze kunnen gaan. 140, dat is toch nooit genoeg voor het land van Anna? Ja, wissen we rachtig wel. Dat maak ik voor je in orde. Man, je houdt er nog van over. Ja. Je weet net zo goed als ik dat ons tegenbod aan de forse kant was. Maar wat denk je dan? Moet ik het aannemen? Tja, dat weet ik niet, hè? Daar moet ik eerst nog eens rustig over nadenken. Ah, verdomme, wij mogen toch ook noodjes een keertje wat extra's verdienen? We hebben drie weken, schrijven ze hier. De zaak moet voor de 25e zijn beslag hebben. Dat halen we toch makkelijk? Nou, weet je wat? Geef mij die briefnummer eens even mee. Dan kan ik eerst nog met uh, Anna praten. Oh, hier. Maar je zorgt ervoor, hè? Ach, natuurlijk, jette. Daar ben ik toch voor. Het gaat om moeder Govers. Ze heeft erg veel pijn. Kunt u niet even langskomen? Ja? Goed. Ja, dan blijf ik wel zo lang hier. Dank u. Oh, ik heb zo'n pijn. Maar waarom luistert u dan ook niet naar goede raad? U bent toch beter af in een goed verzorgingstehuis? Hè? U heeft hier op de boerderij jarenlang gezwoegd. Ach, ik, ik weet het niet. Ik begrijp heus wel dat het moeilijk voor u is. Maar we kunnen u toch elke dag komen opzoeken. Ja, maar ik wil het niet. Maar waarom luistert u nou niet? U ligt hier toch maar ja, te verkommeren. Het is mijn thuis. Al die jaren. Maar dat blijft het ook. U wordt heus niet opgeborgen en vergeten. Ik Ik, ik je moet erover nadenken. Ik kan niet meteen ja of nee zeggen. Het is zo'n grote stap. Ik zag de dokter bij Govers wegrijgen. Ja, het gaat helemaal niet best met vrouw Govers. Wanneer? Nee. Lies vertelde me dat ze weigert om naar een verzorgingstehuis te gaan. <laughs> ja, ze is altijd al eigenwijs geweest. En dat kan jij weten, hm? Hoe bedoel je dat? Niks, Wiebe. Laat maar. We gaan naar bed. Zometeen. Eco slaapt al? Ja, die slaapt al. Uh -huh. Heb jij nog gehoord van zijn plannen? Hij heeft plannen, ja. Oh. Maar ik zou als ik jou was toch wel op een kleine verrassing rekenen, Wiebe. Oh ja? Ja. Hij heeft namelijk erg veel zin om daarin te trekken. Oh, nou dat zou ik dan als ik hem was maar gauw op mijn kop zetten. En als hij dat nou wil? Als hij dat wil, als hij dat wil... Hier gebeurt wat ik wil. Ja, ja, tot er een keer iets gebeurt wat jij niet wil. Dat is dan meteen de laatste keer. Soms denk ik... Wat is er toch met jou gebeurd dat je zo, zo onverzoenlijk bent geworden? Ach, onverzoenlijk, onverzoenlijk. Ik ben alleen rechtvaardig. Door een strengheid en rechtvaardigheid is nog nooit een rijk te gronde gegaan. Dat weet ik nog zo net niet. En verder wil ik er niet meer over praten. Ga naar bed. Nou, kom je is tijd. Hoe haal je dat nou toch in je hoofd, Gronda? Wat moet je met zo'n enorme klok? Met vijftienduizend Pietermannen. Ik heb verdomme geen geldboom. Pieter zei dat voor Pieter? de zon. Ja, de notaris zei... Het is de... wel dikant tussen jou en de notaris, hè? Gisteravond kwam je ook al dronken thuis. Ik heb er niks van gezegd, maar... Waar was je? Gewoon... Napraten. Napraten, napraten. Er wordt heel wat afgepraat dus jullie. Ja, nou, hoor. hij maakt me wegwijzen in antiek. En, en anders had ik die klok nooit gehad. Wij hebben geen klok nodig, Gonda. We kunnen desnoods op de torenklok kijken hoe laat het is. Ah, Doe niet zo vreemd, wil je. Vreemd? Vreemd, zegt ze. Nou, nog mooier. Als er één vreemd doet, ben jij het wel. Dagenlang ben je van huis. Het wordt hier niet eens behoorlijk bij gekookt. Als Famke er niet was, werd het hier een zootje. Ik heb ook rechten. Maar ook plichten. Ach, jij doet altijd net alsof ik het suffertje ben. Het is weer het oude liedje, he. doordraai je ja, al maar. Op, als ze jou een vinger geven, dan grep je meteen een hele hand. Heb je niet op daar die Pieter ook gegrepen? Dat is gemeen. Ach mens, zorg liever dat je thuis te vinden bent. Ik, ik mag gaan en staan waar ik wil, als je dat maar weet, hoor. Het zal me een zorg zijn, als je maar niet met die troep daar komt. U hebt geluisterd naar het derde deel van Landleven, een hoorspelserie in zeven afleveringen geschreven door Frank Hertsen en Dick Walda. De rolverdeling was als volgt. Tauw, Korwitsche, Hiddegovers, Jan-Jaap Janssen, Moeder Govers werd gespeeld door Lies de Wind, Frank, Hans Breedveld, Geitske Oziga, Marianne Rector, Wiebe Ozinga, Bernard Droog. Hun zoon Eelco, Olaf Wijnands. Famke van Zalingen, Erna Bos. Gonda van Zalingen, Paula Major. Een controleur werd gespeeld door Wim de Meijer. Lies de Parera, Ineke Terhege. Notaris Fijnhout, jan Anna Drent, De Vos, Loes Steenbergen. Anna Keverling. Rick Nicolet en Piet van Zalingen, Hans Hoekman. Technische realisatie, Ton Prudon, Léon Dubois en Marcel van Eupen, regie, Hero Muller.